...beelden met het NOS-journaal. De nazaten van tot Slaafgemaakten accepteren de excuses van koning Willem-Alexander. Tijdens het staatsbezoek in Suriname sprak hij met die groep. Na het gesprek zei president Simons dat ze met Nederland in gesprek wil over het zogenoemde herstelprogramma... ...waar Den Haag 66 miljoen voor heeft vrijgemaakt. De koning maakte twee jaar geleden excuses voor het slavernijverleden en vroeg daarbij om vergiffenis... Tijdens het gesprek vandaag onderstreepte de koning het belang van die excuses en zei samen te willen bouwen aan de toekomst. Als het kabinet valt, kunnen er binnen drie maanden nieuwe verkiezingen worden gehouden, zegt de kiesraad. Dat is ongeveer twee maanden sneller dan nu. Voorwaarde is wel dat gemeenten en politieke partijen altijd klaar zijn voor verkiezingen. En er moet minder rekening gehouden worden met vakantieperiodes. Het kabinet schoof viel eind juni en vier maanden later waren er verkiezingen. De Tweede Kamer vond dat te lang en vroeg om een onderzoek. De man van 35 die gisteren werd neergeschoten in een huis in Rotterdam is overleden. Toen de politie gistermorgen aankwam vonden ze de zwaar gewonde man. In de woning was ook een man van 31 uit Rijswijk. Hij is aangehouden en zit nog vast. Ook werd een vuurwapen gevonden. De politie is nog op zoek naar andere mensen die mogelijk ook bij de schietpartij aanwezig waren. De belastinginkomsten van Bonaire zijn in drie jaar tijd meer dan verdubbeld door een nieuwe toeristenbelasting. Elke toerist moet sinds eh, drie jaar bij aankomst op het eiland 75 dollar betalen. Sindsdien zijn de belastinginkomsten van Bonaire gestegen van jaarlijks 13 naar ruim 29 miljoen dollar. Doordat er meer geld beschikbaar is, zijn de uitgaven van Bonaire ook gestegen. En gaat er meer geld naar onder meer de economie, onderwijs en sociale voorzieningen. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht neemt de wind af en is het 5 graden. Morgen begint bewolkt met lokaal wat regen. In de middag droog bij 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Hey, hey, play it loud. Wat goed dat je luistert. Emma Dice hier in je oorschelp. Je gaat zo meteen onze gloednieuwe single Elocasia horen. De laatste single voor de release van onze EP Strain. Elocasia is geïnspireerd op de kracht van vrouwen... onder het mom van Strength Through Struggle. Een rode draad die je vanaf 28 november terugvoelt op onze hele EP. Ga er goed voor zitten, hou je vast. Wij zijn Emma Dice en geniet van onze song... Dit is Allocasia.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 Fijne, bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je alsnog bent gaan luisteren. En Je hebt dan wel een heel uur met lekkere metal uit ons mooi metalandje gemist. Gelukkig voor jullie heb ik nog een heel tweede uur gepland staan. Waar nog een lekkere selectie nieuwe muziek voorbij komt. Uiteraard allemaal van eigen bodem. De vaste play It loud luisteraar weet inmiddels al lang dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. En dit tweede uur komend van de vijfkoppige metalcore band And My Dice. De band staat bekend om hun krachtige riffs. Spletterende backdowns en melodieuze hoeks die nog lang in je hoofd blijven hangen. Lyrisch laat En My Dice zich inspireren door de relatie tussen mens en aarde, met thema's die reflecteren op onze omgang met onszelf, elkaar en de wereld om ons heen. Hun muziek is zowel een waarschuwing als een sprankje hoop, een oproep tot bewustwording en actie. Na eerdere successen met singles als In Vain, Deliver Us en Wilden Ember keerde de band deze maand terug met hun nieuwe EP Strain. Na de keiharde track Shutdown en het meeslepende metalcore anthem Escape Bright en My Dice hun geluid verder uit met hun laatste en zojuist gedraaide single Alocasia met gastvokalen van zangeres Eline Mann. Een energiek eerbetoon aan vrouwen die boven tegenslag uitstijgen en tonen dat schoonheid ook uit strijd kan ontstaan. Sinds hun oprichting in 2012 heeft En My Dice een stevige reputatie opgebouwd. Hun debuutalbum The Star The Journey uit 2015 en The Torn EP uit 2019 met de veel geprezen single Whisper In The Dark markeerde hun groei in sound en bereik. Ook de uit spijkenissen komende melodic death metal band. Nox Eterna had ik eerder dit jaar al benaderd voor hun toenmalige nieuwe single Devolution of Humanity. maar nu kwamen de heren afgelopen maand op 13 november verrassend terug. Met een cover van 70s disco klassieker Ma Baker van Bonnie M. En moest ik de heren natuurlijk wel vragen hoe ze erbij kwamen om dit nummer te coveren. Het resultaat is een krachtige en energieke melodieuze death metal cover. Een mix van verpletterende riffs, beukende drums en meeslepende zang. Gitarist en vocalist Arnold Baukes vond ik wederom bereid te antwoorden op mijn prangende vraag. Hey, dit is Arnold van Noxeterna En jullie kunnen zo gaan luisteren naar onze nieuwe single Ma Baker. Inderdaad, dit is een cover van de disco klassieker van Boney M. We hebben deze legendarische disco hit getransformeerd in een energieke melodic death metal track. Gewoon omdat het kan. Dus gooi je haar los en het ben lekker mee met Ma Ja! Yeah! Aardig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Sandvoort. De heerlijke metalversie van Boney M's Baker door Nox Aterna ...draaide ik de metalcore van Reflect Reality... ...die op 14 november hun nieuwe single The Grey Eagles Hillside releaste. Als je van die rauwe melodieuze metalcore sound houdt... ...dan moet je deze band zeker eens checken. Ze combineren brutaliteit met een aantal zeer complexe melodieën wat resulteert in de perfecte mix van heavy en meeslepende muziek. Vorige maand releasen ze hun vorige single Hollow Hearts en volgend jaar op 2 februari is de band te gast om over hun aankomende EP of album te pr komen praten, maar nog geen release datum van bekend is. Veel bands met hun tweede single vanavond, zo ook de epische symfonische metalband Epinikion die eind deze maand te gast zullen zijn om te vertellen over hun aankomende tweede studioalbum The Force of Nature dat op 6 februari zal uitkomen. De eerste single en titeltrack scheen begin oktober en op 20 november was daar de opvolger Lessons in Life are for free. Dat volledig gaat over de kracht van meegaan met de stroom het volgen van de loop van het leven en de natuur, wetende dat we zo onze persoonlijke lessen het beste leren songschrijver en medeoprichter Renate de Boer zei hierover die lessen zijn overal en voor iedereen beschikbaar zolang we er maar op letten het enige wat we hoeven te doen is ze te herkennen en ermee aan de slag te gaan wanneer ze ons pad kruisen Epinikion werd in 2020 opgericht door oud-atleten, toetsenisten Renate en gitarist Robert als een project met de ambitie een heuse rock album te maken. En groeide uit tot een spectaculaire en vermakelijke live act. Het project werd een volwaardige band dat werd aangevuld met zangeres Kimberly Jonge, gitarist Maarten Jungschläger, bassist Rutger Klein en drummer Michael Gis. Die hun individuele stijlen samenvoegden tot een krachtig harmonieus klankbeeld. Waarmee ze het kenmerkende geluid van Epinikion vormgaven. Lessons in Life are for free. Hoor je uiteraard hier vanavond bij Dutch Fury. This Some fool. Een spectaculaire show tijdens de zesde editie van Nieuwe Gein Heavy en sloten ze deze editie knallend af. En nu is alweer de nieuwe single All Life is Zero Sum die slechts een paar dagen na een optreden het licht zag. De Utrechtse metal en hardcore band kondigde tevens onlangs aan in december terug te keren naar Japan. Voor een aantal shows onder de noemer World Extinction 2. Die ze samen met het Franse Cult in de steden Okinawa, Tokyo, Hiroshima, Osaka en Nagoya zullen spelen. En vorige maand draaide ik Bad Winter, een van de eerste twee singles van de nieuwe in Amsterdam gevestigde atmosferische Doom and Sludge Metal Band. Met de mooie naam Hidden Since the Foundation of the World. De vierkoppige formatie combineert traditionele instrumenten met elektrische viol en elektronische effecten om een zwaar sfeervol geluid te creëren. Dat Doom, Drone en Sludge combineert met elementen van Noise Rock. Op 21 november release de band een live opname van The Hanging Garden, een cover van The Cure. Deze ga je nu horen. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. in Utrecht, waar naast Surf ook de jonge vijfkoppige metalcore band I'll Get By actief is. Gedreven door hun passie voor heavy muziek, begonnen de heren begin 2018 samen te schrijven met als doel hun eigen smaak van melodieuze hardcore de wereld in te sturen. En daar hielp ik zojuist bij door hun nieuwe single The Waves Carrying My Wings te draaien. The Waves Carry My Wings volgt op hun in oktober uitgebrachte vorige single Bitter End. En we reizen voor de volgende band door naar het oosten van het land, namelijk Hengelo, waar in het muzikale landschap van 2024 een opvallend nieuwe kracht uit Oost-Nederland ontstond. Elender. deze innovatieve alternatieve metalband ontstond uit een gedeelde passie voor muziek en de wens om de sonische klanken van Deftones te combineren met de zware lage stemde riffs die doen denken aan het nu metal tijdperk. Elender, opgericht in 2023, veroverde al snel een eigen plek in de wereld van de alternatieve metal met hun unieke geluid en ongebreidelde creativiteit. Op 19 oktober vorig jaar bracht Elender hun eerste EP Alpha uit. En na een goed ontvangen release show en een eerste reeks shows in Duitsland en Nederland is de band inmiddels aanbeland in de laatste fase van de tweede EP. En de eerste single Inside My Head hiervan is op 21 november verschenen. Het nummer wordt zo direct ingeleid door Martin Duve. Waarvoor dank. En kan natuurlijk gestreamd worden op alle muziekplatforms. Maar hoor je vanavond hier natuurlijk bij Dutch Fury. Hoi en goedenavond. Dit is Martin van de band E-Lander. Um, super vet dat wij uh, bij jullie bij Play It Loud onze nieuwe single Inside My Head mogen laten horen. Het is een song over angst en paniek. Over de druk die komt van maatschappij, familie en jezelf. Even alles eruit schreeuwen. Dank uh, jullie wel. We hopen het bevalt. Uh, It is inside my head. ZFM fm sound persuade my direction Perfection. Still, I fell for the madness A heart stop for desires Desires defeat my importance With anguish that burns the that gave me my essence so i fell for the madness Van Hengelo reizen we tot slot af naar Eindhoven waar de alternatieve en progressieve metalband in Famous Nameless vandaan komt. Dat bekend staat om hun krachtige dynamiek die varieert van betoverend tot explosief. Hun muziek verkent thema's als authenticiteit en verbondenheid met de aarde en verzet zich tegen alles wat zij als nep of zielvergiftigend beschouwen. Na een debuutsingle Realm of the Fallen dat vorig jaar verscheen... releaseerde de band op 10 november hun in eigen beheer opgenomen debuut EP Realize. En om deze mijlpaal te vieren brachten ze ook de laatste track Blooming Eyes uit... ...met een gastrol van toetsenisten en zangeres Nina Grimm van de band Aftertaste. Hun eigen georganiseerde release show vond op 13 november plaats in de Altstad in Eindhoven... ...samen met Aftertaste en Meja, waar ze de EP voor het eerst op CD aanboden. En voor dit laatste uur er alweer bijna op zit... en we zo afsluiten met een Nederlandse klassieker... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen jullie last-minute beslissers deze week nog naartoe qua concerten? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Op 4 december komt de Canadese rockband Three Days Grace naar AFAS live in Amsterdam. In de afgelopen vijf jaar heeft Three Days Grace een opmerkelijke periode doorgemaakt. In mei 2022 brachten ze hun zevende studioalbum Explosions uit met singles als So Cold Life en Lifetime. In oktober 2024 keerde oprichter en voormalig zanger Adam Gontje... officieel terug bij de band na een afwezigheid van meer dan tien jaar. Hij deelt nu het vocale podium met Matt Walst... die sinds 2013 de frontman was. Deze unieke combinatie van twee liedzangers... gaf de band een nieuwe muzikale dimensie. In november 2024 brachten ze de single Mayday uit... hun eerste nummer met de vernieuwde bezetting. In 2025 zijn ze op tournee met onder andere Disturbed en Seven Dust... en staan er grote festivals zoals Rockfest... En en louder dan live op de planning. Support deze avond komt van Bad Flower. De tickets kosten 56 euro's en de deuren openen om half zeven. De aanvang is om half acht en dan begint Bad Flower met spelen. Ook diezelfde avond kun je naar Baruch on Tour in de boerderij te meer Met de Duitse power metal band Freedom Call en Lord Vulture als support act. Tickets in de voorverkoop kost je 26,50 euro. Aan de deur 27 euro. De deuren openen om 7 uur. En dan op pakjesavond 5 december natuurlijk kun je naar Between the Rats and Snakes... ...Sledion, Skynight en and, and My Dice in de grote zaal van Vluor in Amersfoort. Daar kosten de tickets 11,75 euro. deuren openen die avond om 7 uur en de aanvang is om half acht. En het is weer tijd voor een avondje beuken met boze bands... ...want op 6 december gaan I'll Get By, Sugar Spine en Torn from Oblivion in de aanval... ...in de Willem te Arnhem. Daar kosten de tickets in de voorverkoop een tientje... Aan de deur 11,50 euro voor de late beslissers en deuren openen om half acht. En punkrock is terug. De enige echte Drentse punkrock stoombal skroetbalg komt op 6 december naar de Iduna in Drachten. Onverschrokken pioniers van de provincie punk met een no-nonsense attitude. Dat zijn de mannen van de balg. Verwacht keiharde punktracks met teksten over cruciale onderwerpen zoals stompen in de kroeg en met je oude Renault 5 scheuren over de Hunabed Highway. Lokale oei-kampioenen band out of shape verzorgen de support die avond. Tickets in de voorverkoop kosten 16 euro. Dan ben je wat later, dus koop je ze aan de deur, dan kost het je 17,50 euro. 50. De deur open om 8 uur, de aanvang is om half 9. En Satan Klaus is coming to town. De winterdagen zijn kort, de nachten lang en ergens in de duisternis doemt hij op Satan Klaus. Op zaterdag 6 december bouwt hij een metalfeestje bij Phoenix in Breda. Geen zoete kerstliedjes, maar beukende riffs, donderende drums en epische zanglijnen die je trommelvliezen geestelen. Kom binnen, omarm de chaos en drijf je nekspieren tot het uiterste dankzij de bands Blade Crusher, Razorblade, Messiah en Blood Crypt. Tickets kosten in de voorverkoop een tientje en aan de deur 12.50 euro. De deuren openen die avond om 8 uur. Dat duurt allemaal tot een uurtje of 1 in de nacht. En tot slot doet de Utrechtse black metal band terzijde hoorden op 6 december hun vinylpresentatie van de nieuwe plaat Our Breath Is Not Ours Alone in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Support komt van broeder Dielman en Teardranker. Tickets kosten 25.85 euro. De deur openen om 6 uur. De aanvang is om 7 uur. En dat was de Concertagenda weer voor deze week. En voorlopig, want de komende weken is er, zoals eerder vermeld... geen metalnieuws of Concertagenda te horen. De eerstvolgende keer is op 29 december... tijdens de laatste uitzending van het jaar met Ben Verrode's Underground. En u gaat door, zoals beloofd, met de allerlaatste track van vanavond... dat een Nederlandse klassieker is. En een van mijn muzikale helden, namelijk Anthony Arjan Lucassen... die met zijn progressieve metal opera's onder de naam Arjan... sinds 1994 wereldwijd faam heeft gemaakt... Hij nodigde hiervoor verschillende metalmuzikanten, zangers en zangeressen uit om de vele conceptplaten die hij heeft gemaakt tot leven te brengen, zelfs zeer sporadisch live op het podium. Elk album vertelt een uniek verhaal, gesitueerd in een science-fiction, fantasy of historische context. Van het zesde dubbele studioalbum The Human Equation uit 2004 draait tot slot Day 16, Loser. Het verhaal op het album gaat over een man die door een bizar auto-ongeluk in coma geraakt. Zijn vrouw en beste vriend houden de wacht bij zijn bed en proberen te achterhalen wat er gebeurd is, in de hoop dat hij snel weer ontwaakt. Afgesneden van de buitenwereld vindt de man zichzelf in een vreemde wereld waarin zijn emoties hem confronteren met de keuzes die hij in zijn leven gemaakt heeft. Langzaam wordt hij hierdoor bewust van de gebeurtenissen die leiden tot een ongeluk. De comateuze toestand duurt twintig dagen en ieder nummer op het album beschrijft één dag. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren en de bands allemaal voor hun persoonlijke input. En hopelijk tot volgende week, dan weer live in de studio met een speciale gast. Yannick Walters, die we allemaal kennen als leadzanger van de metalcore band Reaching As We Fall. Maar ook van zijn side project Portent. En daar ga ik het deze avond uitgebreid met hem over hebben. Met name over zijn onlangs verschenen debut pay Chapter 2 Paid in Full. Maar voor nu verlaat ik jullie dus met Arians, Day 16, Loser. En mijn laatste woorden, horns up and stay metal. Muzzle!